Uur. Waterwalgemoet met het NOS-journaal. Accountants waarschuwen dat het moeilijk wordt om de corona-steunregelingen voor het bedrijfsleven op fraude te controleren. Ze merken nu al dat ondernemers proberen te schuiven met facturen om omzetcijfers te veranderen. Vooral over de NOW-regeling, waarbij de overheid een groot deel van de loonkosten overneemt, zijn zorgen. In totaal is er via deze regeling voor bijna 9 miljard euro steun aangevraagd. Bij het fraudemeldpunt zijn nog weinig meldingen over misbruik binnengekomen... maar accountants denken dat die het topje van de ijsberg zijn. In een gebouw in Groningen zijn drie mensen onwel geworden. Kort daarvoor werd er een vreemde lucht geroken in het gebouw van de Dienst uitvoering onderwijs... die onder meer de studiefinanciering regelt. Een deel van het pand is ontruimd. De brandweer van Groningen onderzoekt welke stoffen er mogelijk zijn vrijgekomen. De coronamaatregelen in Moskou zijn versoepeld. Inwoners mogen weer wandelen of reizen met auto en OV... zonder dat ze daar toestemming voor nodig hebben. Verder gaan kappers en schoonheidssalons weer open... en kunnen naar schatting een miljoen mensen weer naar hun werk. De komende weken worden de maatregelen in Moskou verder versoepeld. Zo gaan op 16 juni de terrassen en musea weer open... en een week later onder meer restaurants en sportscholen. In Moskou zijn bijna 200.000 coronabesmettingen geconstateerd. In 4 op de 10 gemeenten is het verboden om ballonnen op te laten. Dat zijn twee keer zoveel gemeenten als vorig jaar. Volgens de stichting De Noordzee wordt het oplaten vooral verboden door plaatsen in de kustprovincies. De Milieuorganisatie wil een totaalverbod omdat dieren de ballonresten opeten... en ze ook vast komen te zitten in ballonlinten. Het weer nog op steeds weer plaatsen zon vanmiddag. Het is 15 tot 18 graden. Morgen eerst zonnig, maar vanuit het westen, herstel vanuit het oosten, neemt de bewolking toe. En in de avond kan het gaan regenen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Donderdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu. Voor Zandvoort en de regio. Ja, luister, als een hele goede middag. We zijn er weer. Luus, zit je er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik nou, nogmaals uh... welkom bij uh, Zandvoort, de uh, lunchroom. We uh, gaan weer van 1 tot 3. Gaan we op deze dinsdagmiddag gaan we sametjes wat leuke items eruit gooien. Wat gezellige muziek, wat nieuwtjes. En wat er zo wel een beetje voor de microfoon kan komen in ieder geval. Wij ja. hopen dat u een twee leuke uurtjes tegemoet mag gaan. We gaan ons best doen in ieder geval vanaf deze kant. En uh, nee? Nee, Lus, Nee, die niet. Wat doet u niet? ja. Je... Hij start niet op. Ja, we, we, we zaten wel in de zender. De telefoon. Is leeg. Gaat het goed zo? Ja, gaat goed zo. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eventjes. Er was een klein technisch probleempje, denk ik. Uh, hier. Dat was uh, aan deze kant. We gaan verder en we gaan starten met een uh, muziekje. De muziek waar we gaan doen is eigenlijk nog een beetje op. Uh, het vervolg van vorige week. Toen uh, Jantje onze eigen Jan jarig was. En dat uh, nummer is nog steeds bij hem bedoeld. Dat is uh, Beat Me.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 I'm Klein, but I'll come home at last. Ja, er was nog een uh, verlaat uh, verjaardagspresentje voor onze eigen Jan Lammers. Wat, uh, vorige week hadden we even niet bij ons het nummer. Beat Me van uh, Davina Michelle. En uh, Jan, hij was speciaal voor jou. Uh, Luus, gaat alles nu weer goed aan de andere kant? Ja, alles uh, werkt, alles doet. Ja, het, het was een, uh, beetje, eventjes een beetje rommelig, maar alles is er voor elkaar en, gekomen. hè? Ik had het even over met, uh, met uh, ruzie met de uh, telefoon... voor de WhatsApp-berichtjes. Nou, ik kan met de ruzie met de telefoon hebben dan heb dat met mij, denk ik. Ja, maar dan, we gaan geen ruzie kwijt Oké. Nou, zullen we sorry zeggen daarvoor dan? Ja, doen we maar dan. Sorry voor... was dat. Mooi nummerus. Ja, zeker mooi Het Dat is een uh, vier formatie uit formatie uh, Utrecht. En uh, ze hebben inmiddels twee, drie cd's al gemaakt. En uh, het is heerlijke muziek die ze maken. Uh, had jij wat uh, nieuws uh, voor onze luisteraars? Uh, uh, ja, ik heb uh, hier dat... Uh, de HEMA Zandvoort viert... Uh, 50-jarig jubileum. Zo lang al je. Deze maand, ja. En uh, ze, ze zijn op zoek naar uh, verleden. Uh, klanten die iets uh, hebben gekocht... wat... Uh, Heel oud is tenminste, zeg maar 50 jaar geleden gekocht is en ze hebben dat nog. Dan willen ze dat heel graag uh, uh, gebruiken voor een vitrine die ze neer gaan zetten. Dat is een leuk idee. En uh, om minimaal 20 jaar oude artikelen uit het uh, HEMA-assortiment naar de winkel te brengen. En in ruil voor een taartje bij de kassa of een van de medewerkers in te leveren. Dus dat is hartstikke leuk. Leuk idee, nee. zeker wel. Ja. wel. 50 jaar al dan gaat het toch sneller. Het gaat echt snel. En uh, er is meer over de verjaardag van de Hema in de Zandvoetse Krant van uh, aanstaande donderdag. Oké, okay, en nou, de Hema, wie heeft er uh, niet ooit wat gekocht? Hè? Is ja, dan, bijna graag. iedereen toch wel een beetje. Denk alleen ja. aan de toepoes en de warme worsten. Ja, jo, zeker. <lacht> Heerlijk. En <die> he? <lacht> niet vergeten, Jan, die warme worst. <lacht> dat is niet te versmaden. Uh, dat was uh, voor de Hema en dan ja. gaan we uh, muzikaal verder. Die kunnen we niet meer terugbrengen, hoor. Die Wallemoors. De barmhoors niet meer. Ik nee. had er nog eentje. Nee. Ja, er in een kastje liggen. Oh, nou. nou die loopt wel mee. Verzin dat. Ja. ja, die kan. Ja, <laughs> <laughs> Wat leuk. Die kan je gewoon meenemen. Ja. Uh. Hey Mitchell, grote sprong terug in de tijd was dat. dus bij het, uh, Hard Eyes by the Number. Het uh, volgende nummer wat ik ga doen, dat is eigenlijk een soort in memoriammetje. Ja, want uh, dat is een van de Pointer Sisters. Uh, is helaas overleden op 69-jarige leeftijd. Erg jong nog. Ja. ja, vind ik wel. Om net te kijken. Um, wat hebben we meegenomen? Want, uh, I'm so excited. Vind je een mooi ja. nummer van haar? Ja. Dat was jouw opzoek, Ja, ik heb het leuke nummers. Oké, okay, dan gaan we deze draaien. Dat is uh, memo's. Dat was een uh, eerbetoon aan de Pointer Sisters uh, Loes. Ja, lekker, een uh, lekker nummertje was het. Heerlijk nummertje. Jij hebt het uh, nieuws begrepen. Ja, ik. ik heb iets leuks, denk ik, voor de jeugd. Er is de buitenspeeldag gaat gewoon door. Na alle nadat de terrassen open zijn, gaat er ook langzaam maar zeker toch ook weer wat uh, sport uh, mogelijk zijn. En dat is al uh, komende woensdag gaat de buitenspeeldag do gewoon door. De teamsportservice Zandvoort maakte dat afgelopen maandag bekend. De buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op de velden van de Zandvoortse hockeyclub. Door de regulering rondom het coronavirus... heeft ook de buitenspeeldag een andere invulling gekregen. Waar normaal gesproken het parkeerterrein op het Flemingplein gebruikt werd... voor allerlei leuke spelletjes voor jongeren en oudere kinderen door elkaar heen... zal nu alles op het hockeyveld plaatsvinden... Er is alleen uh, maar beperkt plaats voor kinderen die mee willen doen. En de selectiegroepen 3 tot en met 5. En de groepen 6 tot en met 8. Het eerste uur tussen kwart over één en kwart over twee is helemaal vol gereserveerd. Voor, voor het twee uur vanaf half drie zijn nog twintig plaatsen beschikbaar. Het hockeyveld wordt in vier gesplitst. In ieder deel ga je een andere leuke activiteit doen. Na het kwartier wissel je van, van kwart en doe je weer een andere leuke activiteit. Maar er is slechts een bepaal, beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De eerste groep is al helemaal volgeboekt. En voor de tweede groep zijn er dus nog maar twintig plaatsen vrij. Naast allerlei leuke sportactiviteiten en spellen van Teamsport Service Zandvoort... gaat dansjuf Anita van On Air dans, workshops op het derde kwart van het hockeyveld geven. Alle kinderen van groep 3... tot en met 8 kunnen hier gratis aan deelnemen. Graag wel even aanmelden... via de, de, de groepen 3 tot en met 5. Aanmelden via... www.veiligsporten.nu slash activiteit... slash... Nationale Speeldag. En groep 6 tot en met 8... Via www.veiligsporten.nu.activiteit. En ook slash Speeldag. Dat was hem. Nou, dat is wel leuk. Natuurlijk. Lijkt, voor de, voor de uh, jeugd natuurlijk om weer een beetje in het yeah. proberen in het normale ritme te komen. Is dat natuurlijk uh, ideaal. Okay, misschien is het en... nog handig om te vermelden dat de jongste categorie die begint om kwart over één. En is om kwart over twee afgelopen. En de oudste kinderen starten om half drie en is om half vijf. Hier. Nou, we hopen dat het een ja. succes gaat worden. Ja? Dat hoop ik ook. Heel leuk en kunnen initiatief. Kunnen we er nog wat van terugzien? Gezellig. Uh, we hebben natuurlijk op Zandvoort uh, heel veel uh, bekende mensen gehad. Vroeger, Toon Hermans heeft hier gewoond. Uh, Ria Valk heeft hier gewoond. wie hier ook heeft gewoond, dat was Rieke Jansen. Die ken jij misschien nog wel? Ja, ja tuurlijk. Ja. En, uh, zo, hij, hij heet zich geen Zwarte, Zwarte Riek. Zwarte was Riek. Zwarte Riek. En we hier op de Verlorenstraat. En uh, was met Manders getrouwd. Ja. ja. En uh, nou, van haar heb ik echt een uh, heel oud nummer. En vooral de oude Zandvoort. De oudere generatie van ons is al wel herkennen. Mijn whisky was een stijfselkistje. Ja zie je wel die. Leuk. De oude paar kwam al gevlogen. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffies aan het drogen. Toen die bij ons binnen vloog. Mijn whisky was een zo Pas op de hoogste Jans en wie ik was, een stijfselkistje. Ik moet er niet aan denken, is een stijfselkistje om erin te liggen. Nee, He? volgens mij legt het ook niet. Nee, ik deed het niet. Maar als ze maar iets is... zag zien Ja, maar je had, je had toch ook van die laders. Je... Schuifladers, ja. Ja, nou, ja, lagen ze toch niet. Ja, we gaan naar bed en dan deden we de laad dicht. Ja. <laughs> Even kijken. We willen ook even zeggen als mensen graag een, een, iets willen horen, dat ze dat via onze site wel even kunnen melden. En dan proberen we die week op even het, het liedje mee te nemen. is misschien wel een leuk idee. Of misschien wil iemand een hart onder die hem steken. Of voor een uh, verjaardag of een uh, jubileum. Ja, en en uh, we zijn tot alles bereid. En uh, we zijn gewoon te vinden op, uh, via Facebook bij uh, Zandvoort de Lunchroom. En Dat ja. is toch. Uh... Ja, maar je kan ook bellen gewoon. Je kan ook hebben. bellen? Ja. Dat nummer dat, dat noem ik gewoon voor de gezelligheid. Okay. Dat dus is 023. 573 0393. Oké, okay. dan nou, bij deze. Wel gezellig. Wel en gezellig. En, en uh, wij uh, proberen aan het uh, verzoek te voldoen. We hebben het, uh, het, uh, het lijflied van de, de Horeca, denk ik wel, in Limburg. Dat is Rauwe Hezen. Bestel hem maar. Dan een blieve Stel on aan, zoekt er toch naar. Rauw en Hezen, een bestelbaar. Het is echt wel ik hoop, een beetje voor toepassing... op onze eigen horeca en ons eigen Roes. want uh, de moeilijke tijden... hoop ik dat ze een beetje achter de rug gaan raken nu... en dat het allemaal weer een beetje gezellig... oude stramien gaat worden. Ja, die, uh, die corona houdt ons wel bezig. Ik heb hier nog wel even voor... Uh, dat is voor de uh, mantelzorg... Uh, in, in de regio... het bureau Tendem... voert in coronatest uit... en huis voor mantelzorgers die actief zijn in de regio Kennemerland en in de regio. Tandem is een organisatie die ondersteuning aan mantelzorgers biedt. Werkt samen met de organisaties als GGD Kennemerland, Zorgbalans... gemeente Bloemendaal, Haarlem, heemsteden Velzen en Zandvoort. Een speciaal coronahuis- thuiszorgteam neemt de testen af. De mantelzorger kan zich aanmelden voor een test bij Tandem Centrum... voor mantelzorgondersteuning via telefoonnummer... 023 891 06 107. Het telefoonnummer is zeven dagen per week bereikbaar tussen half negen en negen uur 's avonds. Wie meer nodig heeft dan alleen een test, kan bij Tandem terecht voor meer ondersteuning. Het is alleen voor een mantelzorger, maar wel met milde klachten die passen bij het coronavirus. Zij kunnen een afspraak maken en zich laten testen op een van de testlocaties. En op de website van de GGD Kennermeland is meer informatie te verkrijgen. Oké, okay, nou voor de mensen die uh, voor het van uh, belang is, doe je voordeel mee, zou ik zo zeggen. Luus, hey, dankjewel. Ja. Alsjeblieft, ik vond het wel die belangrijk. <laughs> Ja, achteraf uh, zegt Loes en ik... Een, uh, eigenlijk niet erg van toepassing, Richard. En dat is in deze tijden natuurlijk, van corona. Ja, toch toch Ja, het mag eigenlijk niet, Het mag eigenlijk niet, maar, maar het is zo'n mooi liedje. Het is zo'n mooi liedje. En daarvoor zeggen we nou, voor deze ene keer. Ja. Maar neem het allemaal niet te letterlijk. Nee. <laughs> uh, wat gaan we doen? Loes-Ellen nou, Ellen, Ellen uh, hebben we ook nog natuurlijk, hè? onze Ellen Clark. Ja. En er, samen met, met zijn vader de sympathieke Deen. Heerlijk nummer.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 so strange to hear and see that someone so different is a soul like me you may have gone you'll always have me door you ran around with every girl in town you didn't even care if it got me down or high De volgende nummer gaan we Nederlandstalig maar maken. Dat is uh, ook een man die uh, heel veel hits gehad heeft. Een uh, echt Amsterdamse zanger. Helaas ook niet meer onder ons, maar uh, zijn muziek blijft wel altijd onsterfelijk. Hier is Koos Het wordt lang de klok gaat weer vooruit. Ik krijg al dat verlang ik wil de graag op De vogeltjes die fluiten, de mensen zijn weer blij. Van mij tot eind augustus is de mooiste tijd voor een het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de bol. Liggen zonder een terrasje en ik maak de grote lol. Nee, voor mij even geen sleur. die dagen zonder veel Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de bol. Spanje, het land met z'n allen leeg. Ik wil ook best in Holland, na Zandvoort aan de zee. Zolang voor de mijne de zon stuit, kan ik het leven aan. Ik krijg al weer de griepel, dus ik laat me lekker gaan. Het wordt weer zandig, en dan ga ik even lekker uit mijn bol. Liggen zonder, een terrasje, en ik maak de grote bol. Voor mij heeft er geen sleur Veertien dagen zonder veel gezegd Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit m'n bol En ik denk, kan lang leven de lol Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit m'n bol Ligt een een terrasje en ik maak de grote lol voor mij even geen sleut die dagen zonder veel gezeur. Het wordt gezonder. En dan ga ik even lekker aan mijn boek. Moos komt thuis bij Saar en die zegt, Saar, de slag om Arnhem speelt vanavond in de bioscoop. Nou, zegt Saar, ik ga met jou nooit meer naar de bioscoop, want jij laat altijd van die vieze winden. Ik schaam me dood. Nee, zegt Moos, Saar, ik beloof je, het zal niet meer gebeuren. Nou, zegt Saar, ik zal het nog één keer met je proberen. Ik zal een lekkere pan met bruine bonen opzetten. En dan gaan we om zes uur lekker van eten en daarna gaan we naar de slag om Arnhem. En fijn, ze gaan lekker zitten kanen om zes uur van die bruine bonen. En om half negen komen ze die zaal in. En ze gaan zitten. En die oorlogsfilm begint. En ze zitten en zaar. Nee hoor, gelukkig, er gebeurt niets. Maar na een half uur laat hij me een scheet die En nog geen, en nog geen. En een lucht niet te harde. Toen, toen zijn die soldaten op die film net een boerderij aan het beschieten. Nu zit er een man naast Moos en die zegt, volgens mij hebben ze het scheidhuis ook getroffen. Luz tegenover mij. Ja, lekker. Be Beetje, uh, geschiedenis, dit, hè? Chubby je kent hem niet? Ja, jeugd, sentiment. G getrouwd geweest met de oude Miss Holland, hè? Ja. Die Dat ja. is uh, ja, leuk allemaal. We gaan uh, naar het eind van het eerste uur, Luus. En dat, uh, dat doen we maar met ja. een uh, instrumentaaltje. Dus uh, wij zullen zeggen tot tweede uur van lunch noem. Ja, tot straks.